elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. Felicidad Feliz Navidad I want wish you a Merry Christmas Ja, José Feliciano, Feliz Navidad. En we hebben natuurlijk uh, heerlijk meegedraaid, uh, meegedanst, meegezongen op dit nummer. Ook al is het geen kerst meer, dus geen Feliz Navidad, maar wel Prospero Raños. Natuurlijk een uh, prettig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Want uh, dat vieren we natuurlijk zondagavond, uh, de dag van 31 op 1 januari. Uh, hoe vier jij thuis? Laat het vooral weten. Wij zijn er nog steeds met uh, Jelmer en de M&M's uh, nu het eindejaarsgedeelte... Uh, de, laatste, de afgelopen twee uur werd uh, gehost door Mike. Uh, die zit nu op de sidekickplek. Ja. Toch nog even een applausje voor hem. Even een applausje. Ja, yeah. Ik ben er nog steeds. Ik moet voor mezelf klappen, maar dat maakt niet uit. <laughs> ja, Mickey en Mirko hebben het niet echt door, wat ik net zei. Maar uh, dat maakt allemaal niet uit. Wie zet dat ding uh, zo hard? Ik zit nu echt. Ja, ik denk, want ik hoor helemaal niks anders. Moet uh, je jullie van jullie maar Waarom is. Waarom hebben zoveel resistance dan? Een goedkope nee, oh jee. Ja, dat is waar je ja, eigenlijk nog goedkoper Nog even een uh, huishoudelijke mededeling. Mensen denken misschien: uh, waar is dat nieuws de afgelopen twee uur van de NOS op 3? Dat weten wij ook niet. Maar het schijnt zo te zijn dat ze. Uh, het systeem weer in de studio als het een oud bestand is... en dus oftewel hetzelfde nieuw... Maar we, we kunnen, kunnen het wel even doen. Het, het NOS Nieuws... <laughs> op, op, op, op Cfm. Cfm. Vandaag? Uh, ja, geen idee. Eigenlijk. Ja, oké. Okay, ik ja. weet niet ja. wat er vandaag gebeurd is. Nee, maar dat missen we dus... We hebben het nu gehad. Het is, is gebeurd. Tot zover. Nieuws geweest. Tot zover het Tot zover het NOS NOS Op ZFM. Oké, okay, ja, gaan wij er Jammer. maar vertel. Ja, dan zijn we er weer. We zijn er weer. Uh, waar gaan we hey. dit uur over hebben... in het derde uur van deze show... Uh, we hebben natuurlijk uh, ons jaar in nieuws. Een terugblik op 2023 met uh, persoonlijke nieuwsgebeurtenissen. Uh, van de Tweede Kamer tot ver in het land. En van AI uh, tot nog wat andere dingen en persoonlijkheden. We gaan het zo allemaal bespreken. Straks hebben we nog de nieuwsquiz. Uh, hoe goed is uh, die bij jou 2023 uh, bijgebleven? Dan doen we die van NOS op drie. Het wat? jaaroverzicht. Oh, ja. En we bespreken nog wat film en entertainment. Maar natuurlijk ook... De top 20 2023 met onze zelf uitgekozen nummers. Waardoor onze muzieksmaak weer een keer wordt bevestigd. <laughs> yes, yes, yes. Zeker, maar eerst... Nu zie je op waar, de tafel waar, om de... Bij wie zou ik een keer... Hij is nu wel begin. goed, toch? Ik vind hem goed. Ja, hij is goed. Ook. ja op de een, een of andere manier is dat ding voor mij echt knallig. Ja, ja, we hadden al even oneenigheid over de, de, de, de pre-amp ja, van de microfoon. Onze volumes hebben. van onze koptelefoons klopten niet, Nee, klopt. Ik klopt niet helemaal overeen. Ja, ga verder met de het dan hoor ik helemaal niks meer. Dit is niet interessant voor de luister. Oké, maar ga verder. Sorry. Ja, we hebben toch een paar minuten extra omdat het nieuws ontbreekt. Dus. Ja, daar gaan we toch ja. voor met ons in. Ja. Maar even, <laughs> ja. even, even, ons jaar in nieuws. Toch? Ja, ons jaar als in eerst, nieuws. jongens. Ja, inderdaad, dat klopt. Um, uh, wat is jullie afgelopen jaar opgevallen in het nieuws? Los van de dingen die jullie misschien. Uh, hebben uitgekozen wat blijft jullie nou, bij van dit jaar? Waar ik over twijfel. Ik ga gelijk los. We hadden het er al heel kort over. De Titan, de de onderzeeër. Oh, God. Weet je, ik ik, weet oh, ja. niet, ik het niet groot genoeg. Wanneer, wanneer was dat ook alweer? Dat al was weer? in maart. Dat ja. Was vrij in het begin. Ja in, ja, in het begin van het jaar een beetje. Ja. Maar ja, weet je, dat was natuurlijk gewoon iets dat dat viel zo ongelooflijk op. Dat was zo'n bijzonder verhaal. En iedereen was, was in die tijd ook geïnvesteerd in die, gaat die onderzeeën nog een keer naar boven komen? Of, of zijn ze al lang al dood? Het mm. was een heel vreemd, vreemd verhaal. Ik vond het alleen ja, niet impactvol genoeg, maar het, het, het viel wel op. Het was zeker iets wat dit jaar wat is. Bijgebleven. Ja, en, ja. en, en uh, ik was het al bijna weer vergeten, zeker ook dat hij de Titan heette. Natuurlijk wel een ja. chronische <laughs> naam voor een schip dat naar de Titanic op zoek is. Uh, ja, ja. Maar, maar wat mij het meest daarvan bij is gebleven, die discussie hebben we hier volgens mij ook toen nog in de uitzending gehad over uh, hoeveel aandacht geef je dat dan in vergelijking tot andere mensen... die ja, ja, klopt. een veel gevaarlijker uh, oversteken met het bootje uh, wagen natuurlijk. Maar dat is natuurlijk een uh, andere discussie. Dat is me daar wel van bijgebleven. Maar wanneer het is gebeurd, het staat in ieder geval niet... in het jaaroverzicht van Wikipedia. Dus waarschijnlijk zijn ze het daar ook vergeten. Oh. Oftewel wij zelf... Ja, uh, het was natuurlijk ook een beetje een bijzonder item. Hè? Kijk, um, ja, natuurlijk, het was heel populair, maar dat was natuurlijk... Vestelijk, maar je was toen was er iets met een vluchtelingenbootje geloof ik, inderdaad. Ja, klopt, ja, ja. Toen was inderdaad de discussie, waarom is dat zo overheersend in het nieuws geweest? En dat heeft Kati-Jan net ook wel even aan. Maar nee, goed, het inderdaad. is natuurlijk gewoon uiteindelijk ja. niet impactvol genoeg. Als nee. je gewoon naar de hele wereld kijkt, ja oké, okay, er zijn drie mensen dood. ja, klinkt heel hard. Of, of vier. Ja. Uh, uh, that's it. Ja, dat is heel hard. Maar uh, ja. het, het verhaal, de, de, de, de hele setting maakt het voor ons bijzonder. Maar om die reden was het ook niet mijn keuze voor het nieuws van het jaar, maar het is me wel bijgebleven. Dat is wel ja, en, een en voor, en voor mensen die natuurlijk geïnteresseerd zijn in wat er nog meer afgelopen jaar is gebeurd, morgen is het NOS jaaroverzicht. Daar klinkt misschien een beetje stom, maar daar kijk ik altijd wel naar uit, want ik vind dat altijd een hele mooie uitzending met uh, verhalen, dat is toch, niet gek. Je bent toch en journalist. Ja, maar ik vind maar dat daarom, altijd een mooie ja, overzicht. Dat toch leuk. Uh, met de sfeer en zo van het jaar wordt altijd wel goed neergezet. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar uh, dan naar voren komt. Bijvoorbeeld uh, Aardbeving in Turkije en Syrië natuurlijk, in, uh, in, in februari was dat alweer. Uh, veel doden natuurlijk ook, veel gewonden. We hadden onze Provinciale Statenverkiezingen. Finland ook, hè, historisch, werd lid van de NAVO. Ja. Um, ja. Uh, Koning, Koning Charles werd nadat vorig jaar september natuurlijk... Uh, uh, Koning. Queen, Queen Elizabeth werd, uh, uh, uh, was overleden, werd hij... Uiteindelijk ook echt gekroond op 6 mei. Charles ja. de Third, oftewel Karel de Derde, zouden we dan in Nederland zeggen. Um, verder zagen we ook nog uh, ja, dat de uh, oorlog in de Oekraïne met Rusland natuurlijk uh, verder opliep. En ook uh, Prigozhin, de leider van de Wagner-groep, uh, ja, om is gekomen met een vliegtuigongeluk. Maar vaak moet je toch bij Russisch nieuws ja. altijd een beetje uitkijken of uh, dat ook wel echt zo is. Of dat well. het toevallig goed uitkwam. Maar. Maar natuurlijk Palestina gaza een... pa niet te vergeten. Ja, Palestina gaza ja, dat is. op uh, 7 oktober... Ja, uh, en één, en twee dingen escaleert. die niet zo bijgebleven, voor veel mensen hebben gevoel. Dat is uh, heel recent geweest eigenlijk beide. De, ineens het schoolgeweld in Europa, eerst in, uh, in Rotterdam, die aanslag. Oh, ja, en nu het, laatst uh, in, in Kopenhagen, Europa, ja. een week geleden geloof ik Praag, dat ook een... Praag was, het, ja. sorry, waar ook ja. een aanslag is gepleegd ja. op iets van een die universiteit. toch? Ja, ik weet niet of dat als jaarnieuws stelt... maar dat vond ik op zijn winst ook wel... Nou ja, opvallend. en ook natuurlijk weer de vele shootings in Amerika. Dat, dat blijft toch altijd wel bij van zo'n jaar ja ik ben, uh, gek genoeg uh, mij dus niet omdat dat dus daar zo standaard is ja, dat is ja, heel hard nou ja, Maar het gebeurt daar zo vaak dat is net zoals een auto-ongeluk. Ah, ja, ja, ja. het is wel het is wel altijd gebeurd want je leest het zo vaak inderdaad in het nieuws dat je op een gegeven moment gaat het filteren. Uh, ja? dan moet ik zeggen kijk natuurlijk hebben we ook het, dat hele oekraïne rusland verhaal hebben we natuurlijk vorig jaar uitgebreid over gehad gaan we het ook nu niet uh, over hebben maar bijvoorbeeld die israël-gaza oorlog dat is natuurlijk ook wel iets ja. wat wij hier in deze uitzending een beetje hebben vermeden uh, afgelopen jaar zeker um, maar goed ja. het is natuurlijk wel iets wat een groot evenement wat ook wel gevolgen heeft voor de rest van de wereld natuurlijk. Zeker, nou ja, en als je nu kijkt ja. ook weer naar, wat is het, Venezuela en uh, nieuw ja, ja, ik heb dat wel ergens voorbij Die gezond. nu bezig zijn met een inval daar en het, het, het gaat allemaal niet zo ja, lekker. overal, en Marokko, ook, die de westelijke Sahara. Dat uh, en Armenië. Je merkt ook in. al gewoon overal waar het al een beetje spannend was, wordt het eigenlijk steeds meer nou, ja, dat, aan, het, aan het escaleren, dat, dat is het, ja. weet je, want ja. die westelijke Sahara, Marokko, praat niemand over. Marokko is ook gewoon bezig met een land binnenvallen nu. Hoor je daar iets? Nooit? Weet je, dat soort dingen. Het, ja. het, het, gaat niet en even het gaat niet zo goed. En het, iets leuks was natuurlijk nog de Sunne Klaas, gek op Ameland. Dat uh, was natuurlijk in het nieuws afgelopen ja. jaar uh, ja. dat, dat, dat was inderdaad ook vorig jaar. Vorige vorig, uh, maand bespraken we dat ook in de uitzending Sunne Klaas, Natuurlijk een feest op Ameland. Uh, daar mochten verslaggevers van Poonieuws uh, niet naar binnen. Mochten ze dus niet kijken. Er wordt altijd heel ja, een beetje schimmig nou, over gedaan. Interessant en, uh, daarover nog. Kleine update. Dus ja. er is ook een andere nieuwsgroep naar binnen gegaan op ja, Sunde Klaas. was dat dan? NXT Nieuws, een of nieuw oh. nieuwsplatform. Die dus helemaal geen slechte track record hebben. Want het niet. werd ook nog wel een beetje afgeschoven op... ja, pauw Komen, daar niet voor serieuze journalistiek, dit, dat. Nou, die zijn dus ook zwaar geïntimideerd en bedreigd. Dus er is toch wel iets, ook als je dan nog een beetje aan twijfelen twijfelende kamp zit... dat ik zoiets heb van, ja, uh, uh, ik vind het bizar. Ja, oh, oh, ik vind het bizar. Ja, nou, ik, maar er oh, schijnen Gomen. dus ook... Uh, een zinnen een, een, kerstviering te hebben gehad. Hè? Oh, dat... Las je dat, dat uh, ja. in, in de spel stond dat laatst. Um. Oh... Uh, hebben ze 400 gehad op aanbeland. Het viel mee, de schade. 200 gewonnen en 3 doden. Maar het was ah, wel gezellig. Kan er mee, ja. kan dit is de doen. overigens uh, niet echt gebeurd voor de mensen die twijfelen. Uh, nee, maar ik over, heb ik geen idee wat dit nu al nee, gaat. Nee, maar de grote uitdruk nog nee, nee, Maar, nee, maar ja, over, ja, Sünneklaas. Ik weet dat dat. Uh, opponent was een week later ook naar Tessel of naar een ander waddeneiland. geweest. Daar waren ze super goed ontvangen, waar dat ook soort van gevierd werd. Zo. Ja. Ik, vind, ik, vind ik ben daar heel, heel, heel, heel simpel in. Het hele excuus dat, dat journalisten dat feest zogenaamd zouden verpesten... daar geloof ik helemaal Kortie. niks van. Er zijn zoveel tradities op deze wereld... die juist alleen maar gesterkt zijn door media-aandacht. Dus, dus ja. dan komen er mensen naartoe. is er extra belangstelling voor. worden er extra geld beschikbaar, waardoor ze het grootje kunnen uitrollen. Het ja. totale en, onzin. En waarschijnlijk, uh, als je geen aandacht wil, dan betekent dat je iets te verbergen hebt. Precies, dat is, vaak, dat ja, is dan ook echt mijn enige conclusie. Er ja, is daar wel raar shit je Dat was echt mijn enige conclusie. En, en als je dan ook kijkt naar een politie die niks wil doen en zo. Ik geloof er helemaal niks van. En ik hoop echt serieus dat we het gaan onderzoeken. Want ik vind het heel raar. Ja, maar er is daar gewoon iets gaande. Er is iets heel raar. Schaande. Nog even ons jaar in nieuws. Zometeen ook uh, komen we bij uh, jullie items. Die, uh, die nog bijbleven van afgelopen jaar. Maar toch wel mijn historische moment. Ik vond het toch best wel historisch. Want... Uh, iedereen is altijd opgegroeid met premier Mark Rutte. We hebben daarvoor nog ja, uh, acht jaar daarvoor een uh, andere premier gehad. Maar eigenlijk is die een beetje vervaagd in ons geheugen. Uh, leek ook een beetje op Mark Rutte hè, met dat brilletje. Dus het, uh, over, uh, het, de overgang was ook heel makkelijk. Je hebt het over Balken en maar, Ja, ja. Jan-Peter Balken en van het CDA wel een heel ander persoon. Maar qua uiterlijk, nou, het zou kunnen. Uh, en toen, op maandag 10 juli... Uh, drie dagen nadat het kabinet viel over de gezinshereniging die de migratie met een paar honderd uh, moest beperken, uh, kondigde ook de VVD-leider aan te stoppen. En uh, dus ook te stoppen als premier, hè, want ah. er kwamen verkiezingen aan en mogelijk winnaar, dus weer premier, gewoon te stoppen als uh, leider van het land. Hij is het nu nog steeds, omdat uh, het natuurlijk demotionair was, maar. Toen ik dat zag, ik zat dat uh, debat uh, live te kijken natuurlijk, hè, want dat doe ik. Als een uh, echt journalist. Op, op, op ja, maandag, ja, ja. Uh, maandag meteen debat over, de, over het vallen van het kabinet. En de premier had toen een, uh, uh, uh, een aankondiging van tevoren. Een mededeling. De voorzitter zei, de premier wil eerst even wat zeggen. En meestal weet je dan dat er wel iets anders komt dan gewoon van... nou ja, vandaag uh, is de koffie 2 euro duurder, weet je wel. <laughs> of zoiets. Of, of gewoon ja, iets inhoudelijks. Maar het ging echt over hemzelf. En uh, ja, die speech, dat, dat, dat blijft er nog altijd wel bij hoe hij hoe dat zei. We gaan even naar een klein stukje luisteren. Speculeert over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend... Heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Nou ja, en dit was natuurlijk, toen ik dat zag, dacht ik, huh? ik, moest, ik moest het ook even terugzetten, zegt hij dit nou echt, hè? want Teflon Marken, zeg maar, die nooit met enig kritiekpuntje of zo de politiek heeft verlaten, omdat hij. Een dossier heeft verpest of, uh, of schandaal aan, naar schandaal... aan zijn broek heeft gehad door verschillende VVD-kabinetten. Uh, maar nu gewoon opstapte uh, omdat hij op zijn Mark Rutte zei van... nou, de, ik voel de energie niet meer. Dus dat het echt vanuit hemzelf kwam. Dat is dan weer de analyse die daarna kwam. Uh, het verbaasde ook de hele Tweede Kamer. Dus het debat daarna was ook heel mild. Iedereen ging hem eerst bedanken voor 13 jaar Rutte. Terwijl als hij was blijven ja. zitten was hij... Uh, ja, natuurlijk ook een collega dan. hè? Dat kan ik me wel ja. voorstellen. Ik bedoel, ja. Vanuit mijn gemeenteraadsperspectief ja, ik kan het heel erg met iemand oneens zijn. Maar ja, iemand zet zich natuurlijk vanuit zijn perspectief wel gewoon in voor een dorp of een land of whatever. Dus tuurlijk ga je iemand bedanken en, en ben je gewoon respectvol. Maar wat uh... ik zo leuk vind En die bijnaam Teflon Marcus ook, ja, Teflon laat toch ook wel een bepaald... Is dat nou vuurwerk? Op dat is vuurwerk, vuurwerk, ja. ja. ja dat ja, wordt volgens mij wel... uh, studio. Uh, een residu ja. achter, hè, Teflon, als je het een beetje schraapt. Zeg maar, wat, wat volgens wetenschappers wat minder goed is voor de gezondheid. Dus, ja, dat betreft een extra, kijk, extra passende... Kijk nou maar, het, het verlaten van Marcus en de politiek heeft natuurlijk heel veel andere gebeurtenissen ja. En Dat heeft uiteindelijk ook geleid tot Mickey's uit. Dat is de winning, uh, of winning van de PVV, dit, deze Tweede verkiezen. Nou, waar ik heel bang voor maar ben. Maar wat denken jullie even serieus? Voordat we daarover beginnen, als Mark Rutte nog in de politiek had gebleven, had hij dan weer de grootste geworden? Ja, nee, dus. nee. Ja, nee ik denk 100% wel. Ik denk het niet. Ik denk dat de nee. kans dat juist. Uh, uh, dan, en, maar misschien dat PVV dan ook niet zo groot als nee. geworden. Misschien dat eerder NSC of zo uh, uh, verder was gegroeid. Maar waar ik, mij, waar, waar ik me gewoon heel veel zorgen om maak. Stel, we krijgen nu. Uh, uh, uh, Bewijs van Giet, wel dus wordt de minister-president. Ja, ja. Die kant zit er dik in, zeg maar. Nou, op zich is dat niet erg. Ik ben ja, helemaal niet van anti-PVV anti nee, of anti-whatever. Ik vind gewoon democratie moet gebeuren. En ik, ik heb helemaal niks met iedereen die daar om gaat janken en doet of het een aanvoer is. Sorry. Maar daar ben ik heel hard in. Um, maar waar ik me heel veel zorgen om maak, is kijk... PVV is toch een partij die in een zekere stin wel bekend staat als dit is de uithoek. Ik wil het niet extreem rechts noemen... want ik, ik geloof niet in links, rechts, whatever. Maar het is wel echt een duidelijk andere kleur in Nederland. En daar zijn ze de enige in. Waar ik me zorgen om maak... als hij op een gegeven moment stopt... wat ook een keer gaat gebeuren over acht jaar, twaalf jaar... misschien over vier jaar who knows... misschien dat het na twee jaar valt. Maakt helemaal niet uit. Dan ben ik heel bang dat we een soort van... Nou ja, pendulum effect krijgen. Dat omdat dan nu Geert Wilders uh, volgens iedereen... de extreemrechtse uh, premier in de macht komt... dat dat dan vervolgens uh, uh, uh, helemaal aan de linkerkant gebeurt. Dus dat dan inderdaad Timmermans... of, of wie dan ook voor GroenLinks PvdA gaat, aan de macht komt. Omdat iedereen weer ontevreden is met die. En dat we dan een beetje een soort Amerikaans effect gaan krijgen... dat het constant van links naar rechts, van links... naar rechts, in plaats van dat we gewoon, waar ik heel erg op hoop, met elkaar als geheel, met, misschien met wisselende meerderheden... Ja. met personen nou, gaan kijken. En, en, en daarom ja. merk ik dat ik heel erg... Uh, je bent afgeknapt op ja, nou ja, de landelijke politiek kijk, volgen. Ik maak me heel veel zorgen. Ik, neig ook altijd, ik, neig, ik ja, maak dat, me niet zozeer zo zorgen. Ik, ik neig ook ja. altijd mee naar een soort centrum kabinet. Want ik vind dat er links en wel rechts gewoon dingen zijn die goed zijn en die ja. goed moeten gebeuren. En als je inderdaad een in Amerikaanse krijgt... zoals nu met de, van Trump naar Biden. Van, dat van links naar rechts. Ja, dat is een leuk nummer, maar daar word je de politiek niet bezig. Nee, maar daar word je in de <laughs> niet bezig. Nee, Maar daar word je de politiek niet bezig. Ik nee. denk inderdaad dat is waar wij als Nederland ook rekening mee moeten houden. En ook niet op die extreme partij moeten. Mogen temmen. En dan denk ik, en misschien gebeurt het niet. En, en ik, ik weet, weet, wil je nou ja. het niet per se extreem noemen, dat vind ik ook maar, weer ver. Nog even, maar als, ik vind dat lastig. Ja. Nog even, als ter afsluiting, want uh, Miki had het eigenlijk ook opgegeven als zijn uh, nieuwsitem. Zijn oh, ja. uh, jij komt niet vaak met politiek, maar dit jaar wel. Waarom heb je dit gekozen? Nou ja, omdat ik gewoon. Ik weet niet, er zit gewoon een opgekropte woede in mij. En het komt gewoon voornamelijk gewoon om hoe, hoe dingen hier in dit land worden geregeld. En daar ben ik het ook totaal niet mee eens. En ik zie het gewoon eigenlijk gewoon compleet naar de klo te gaan hier. En dan denk ik van ja, het is gewoon een keer tijd voor verandering. Het moet gewoon een keer klaar zijn, weet je wel. Met ja. al dat gezeik en al dat ge, onneuzele gezeik en zo. En, en dan, ja, dan moet het gewoon een keer veranderen. En vandaar dat ik dit als, als nieuws uit de man. Ik ben er gewoon erg... Blij mee dat het gewoon dit jaar bij de verkiezingen gewoon heel anders is gelopen dan alle jaren daarvoor. En, en ja, nu ben ik gewoon heel benieuwd hoe het gaat komen, um, omdat ik zelf ook gewoon benieuwd ben wat volgend jaar voor mij gaat brengen. En uh, ja, ja, ik weet niet, man. Ik nee, zit er ja. gewoon ik wel. vol in en ik ben gewoon benieuwd en ik wil gewoon verandering ja. en ik wil gewoon verder kunnen gaan met mezelf en met, met alles. En er zijn dingen die zijn super onzeker, zoals bijvoorbeeld de fourth turning. En dat komt er allemaal aan en al dat soort dingen, weet je. Daar ga ik verder niet op in. Als je wil weten wat het is, zoek het lekker op, de fourth turning. Um, dat komt eraan, wees niet bang voor. Maar, uh, weet je, het is gewoon, het is gewoon, ja, het, het, het, het ziet er gewoon niet goed uit voor de toekomst. En okay. uh, voor nu, weet je, ik ben er gewoon blij mee aan eigenlijk. Ja, ik, ja, we, ik, ik leef er, in het nu-moment. Ik kijk niet zo ver naar de verre ja, toekomst. We, we, kijken, we kijken wat het gaat brengen. Ja, uh, precies. Zo zit ik ook van, we zien het wel, weet je. Leef ja. gewoon nu je volle, volle dag. Gewoon. Leef ja. gewoon zoals, het nu, zoals je nu kan leven. En ga er gewoon vol voor. Want ah, je voor gaat, je het helemaal. weet is het gewoon ja. klaar. Ja, en dan uh, nog een mooi brugje, Mickey. Goed dat je dit zegt en ook uh, uitspreekt. Uh, naar jouw nummer die je hebt uitge, uitgekozen. De, oh Nummer, ja. nummer drie. Sluit er echt ja, goed op aan. Mijn nummer Coven. drie is, um, yeah. is een Light Up van Coven. En het is een um, best wel een heel mooi nummer. Want als je je eerste uh, moet je gewoon. Mijn eerste advies is gewoon luisteren voor de eerste keer naar de nummer gewoon zoals je zou luisteren. Gewoon lekker oppervlakken. Gewoon niet over de lyrics nadenken. Gewoon bam. Hup vol erin. Het is drum and bass. Dus het is ook gewoon keihard. Um, maar als je zou willen luisteren naar de lyrics. En op het moment dat je naar de lyrics luistert, dan denk je echt van. oh dat is eigenlijk best wel, best wel mooi geschreven op zich. En Coven is ook een Engelse artiest. En die maakt veel, heel veel uh, nummers. Met vooral hele mooie en betekenisvolle lyrics. En dat is wel echt uh, heel mooi. En het is voornamelijk German bass. Okay. Maar het is gewoon heel mooi. Eigenlijk een heel mooi lied. Dan gaan we luisteren. Vooral naar de lyrics dus. Coven, light up. Ik moet ook wel zeggen, Light Up van Koven, dat uh, ligt ook wel een beetje op zo tussendoor. Even een uh, opzwepend nummer, wat vrolijkheid in de studio. En dan gaan we meteen over op mijn nummer 2 van de top 20, 20, 23, Namelijk van Joost en uh, Teun de Kruijf. En Joost Klein gaat natuurlijk naar het Songfestival voor Nederland, daar ben ik heel erg trots op. Oh. Uit Friesland en natuurlijk internationaal ook bekend door wat, soms wat Duitsstalige nummers. Friesenjong Jong bijvoorbeeld. Maar dit is het nummer Droomgroot... ...omdat ik ook denk dat je altijd groot moet dromen... ...want de kansen zijn kleiner... ...en wat je bereikt is misschien nog kleiner... ...maar dromen die zijn onbereikbaar... ...en uh, nou, niet onbereikbaar... ...maar zijn onbereikbaar groot. Uh, in dit nummer... Uh, uh, ...Joost Klein is een literaire... Uh, ja, hoogstandje vind ik wel... Uh, wat, ...wat hij gebruikt in zijn teksten... ...het is niet zomaar niet... ...je denkt misschien soms... ...de trucjes zijn soms wat uh, herrie... Hij zingt bijvoorbeeld, uh, uh, uh, waarom had ik geen horloge toen ik nog de tijd had? Uh, het leven is geen Google Maps, dus ik ga mijn eigen weg. Het klinkt allemaal heel simpel, maar het is, ja, je moet het toch maar doen. Dus uh, hierbij Joost Klein met Droom Groot. En uh, Droom Vooral Groot, want uh, de kans is klein. Dit is een Exclusive, his name is Small, Let's go to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 Ja, dit was Joost Klein-Teun Heeft er ook aan meegewerkt. Droomgroot, fantastisch nummer. Gaan vooral meer nummers van hem luisteren. Zoals Wachtmuziek, uh, Jong En ik hoorde ook uh, School Shooting. Maar dat is even iets van andere orde, denk ik ook qua tech. Uh, ah ja, dat is ook het hele... gewoon van hem, toch? Ik bedoel, als we hem als kandidaat insturen, dan moeten we ook gewoon al zijn muziek ownen. Hij, is, hij heeft hele bijzondere nummers gemaakt. Uh, mooie teksten ook, uh, wat een beetje refereert naar zijn jeugd. Hij is ook uh, lange tijd. Uh, of een groot gedeelte van zijn jeugd als wezen opgegroeid. En vraagt er ook uh, aandacht voor. Voor mensen tijdens de feestdagen heb ik nog net uh, voorbij zien komen. Dus het is een bijzondere jongen. Uh, leuke videoclips ook op het uh, Friese boerenland. Dus dat is. Uh, hij is wel een beetje aparte muziek. Maar, aparte maar ik vind, ik vind hem wel leuk. Wel, maar, ja, maar dat is ja. dus juist. Dat vind ik juist zo vet aan zijn nummers. En dus over Schoolsweet, waar we het net over hebben. Dat gaat eigenlijk ook over zijn jeugd. Het gaat namelijk over okay. die gewoon helemaal gek werd. Jongens, we nou. gaan even iets uh, met onze intelligentie doen. Het is half elf. Int heb ik dat? Ja, even oh. iets met onze IQ gaan we nog even testen. We gaan er snel doorheen. Uh, ik begin bij Mirko. We doen 18 vragen over het afgelopen jaar. dan kijken we hoe we het als ja. Jelmer en M&M's nou, hebben deze, gedaan voor afgelopen jaar. Deze zijn dus, een, deze zijn dus uh, van de NOS op de Nieuwsquiz. Deze heb ik dus al gedaan. Dus ik kan cheaten. En Jelmer ook. Want ik weet dat Jelmer alles goed had. Mirko, de eerste vraag. Oh ja, we gaan jullie twee af. Dat is wel oh beter, ja. Alleen ons twee. Ja. Ik weet eerlijk, ja. ja. Ik heb hem, ik heb morgen ik heb vier pauw. Ja, we hebben wel Go. Ik had alles goed. Hoe heet de Wagner leider die omkwam bij een vliegtuig crash de uh, toch? Ja, top. Andere opties waren Lavrov of Lukashenko. Lavrov is de minister van defensie van Rusland ah. volgens mij en Lukashenko Dank ja, dat ik is dan weer niet geweest. Hè? De president van Wit-Rusland. Uh, spraken we net overigens nog. Mickey, de volgende vraag. Yeah. Wat was de kracht van de aardbeving... die Turkije en Syrië trof... op 6 februari, let op. Was dat 6,8... 7,8 of 8,8... op de schaal van Richter? 7,8. Dat is goed... Het was wel het hoogste daar, wat ze daar in honderd jaar hebben gekend. Maar uh, 7 op 8 uh, van de schaalverrichter is uh, je dit zeker echt? goed. Ja, Natuurlijk wist ik dit. Ja, wat dacht op... jij nou? Nee, ik, ik weet het ik niet geweten. Nee, nee, Mirko, we hebben het er net nog over gehad. sorry. we hebben het er net nog over gehad. Waarover viel het kabinet Rutte 4? Emigratie. Ja, ja, nog iets specifieker? Een sleepbed. Of nee. de uh, sleepwetjes, de spreidingswet. Ja, en over de ge gezinshereniging. Ja, de gezinshereniging. Ja. Ik had er eigenlijk even opties ja. moeten noemen, want andere opties waren... Toeslagenaffaire en de graswinning. De, de, de sleepwet was een paar nee, jaar de sleepwet is toch iets op, anders. Ja, klopt. Dat, dat weet ik ook wel. Ik, ik ja, was even, even, spreidingswet, ja, maar even voor mijn keer. Dat was toch een paar jaar geleden over data kunnen... Ja, over uh, data om criminelen op. kunnen Om criminelen te ja, Arjen Lubach heeft er nog een... Zitten te veel wetten in mijn hoofd. Dat gaat als snel. door. Mickey. Dit is even om na te denken... Uh, welk land bemiddelt niet tussen Israël en Hamas bij de vrijlating van gijzelaars en gevangenen? Is dat Qatar, Egypte of Saudi-Arabië? Als je er iets <laughs> over hebt gelezen, dan kan je het weten, maar het is wel een moeilijke vraag. Uh, is er zeggen Egypte? Nee, dat is niet goed. Egypte grenst natuurlijk aan het land en dat helpt vooral ook uh, uit de Palestijnse gebieden, Gazastrook grenst er aan. En Qatar uh, steunt ook. Saudi-Arabië doet er opvallend eigenlijk niks mee. Uh, waarom dat precies is, dat uh, kunnen mensen lekker opzoeken. Want dat weet olie. Um, oh ja, olie, ja. Mirko. Fabriek, de politieke vraag zit trouwens aan het begin. Daarna is het wat algemener. Dus, uh, dat ga ik steeds meer weten. Ook over Max Verstappen. Fabriek ah. G. -Moer werd aangeklaagd voor de uitstoot van chemische stoffen. Welke stof specifiek? Geef luide. Was, was dat A. stikstof, B. methaan of C. PFAS? PFAS dan. Dat klopt. Oké, okay, ja, dat klopt. Okay. Ja, jullie ja, hebben er tot iets, nu toe slechts één fout. Okay. Dus jullie doen het okay. heel goed in het duo. Ja. Oké, okay. gelukkig. Uh, Mickey, dit moet jij weten. Oké okay, okay. Dit moet jij weten. Welk beschermd diersoort verstoorde het treinverkeer tussen Eindhoven en Den Bosch? Was dat de das, de bever of de vleermuis? De das. Dat was een ja, das? dat klopt. Ja, ja ik wou ja, niet zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja, daar heb ik zelf gelukkig, en dat, uh, gelukkig nog geen last van gehad. Maar eh, ja. Dat was het dus enige die ik fout heb. En daar hebben we het ook nog gehad over gehad. Hoe kan je het fouten? Uh, gaat, je zijn, uh, in onze, onze uitzending uit van uh, april hebben we het nog gehad Dat doe ik gelukkig. Die had ik ook niet goed beantwoord. We hebben uh, uit uit uitgebreid gesproken, ja. jongens. <laughs> Dit is even een vraag voor jou. wat. Oh, uh, wat betaalde je gemiddeld voor een koopwoning in 2023? Dat kan je kiezen tussen de 350.000 en 450.000 euro. Gewoon eh, vrij ertussen? Ja, vrij ertussen. 300 of 450.000 euro? Nee, gewoon vrij ertussen. Alle bedragen natuurlijk. Ik wil 400.000 dan, gaan we al precies 400.000? Ja. Dat valt net niet binnen de go goedheidsmarge, want het was namelijk 425.000 euro. Dat zal ook eens dus niet. Ik en je ben je moet, weer veel te positief. En je moest er. 20.000. Nou, hier, hier, hier ben ik niet boos op mezelf. Dus gewoon, het is gewoon te, te erg Mickey, verpest weer. Mickey, ja, we ja, gaan ja, ja. Uh, even luisteren naar een fragment. Let op. Hey, hey. Heb je het al gehoord? Wat, van de buurvrouw met de, de buurman van hun vandaag? Er zit nu zich Wat? Op blikjes. <laughs> op blikjes. Op blikjes? Op blikjes? <laughs> op blikjes? Ja, dit was een uh, onderdeel van een overheidscampagne. Je weet het, dan uh, is het altijd een beetje om te lachen. Uh, het staat die geld op blikjes werd een feit. Maar Mickey, hoeveel blikjes worden per jaar verkocht in Nederland? Zijn dat 2,5 miljoen? 25 miljoen of 2,5 miljard blikjes? In Nederland. Oeh. Hoeveel worden er verkocht? Er wordt een wilde gok, dames en heren. Ik zeg 25 miljoen. Dat is niet goed. 2,5 miljard blikjes. Ja, zeggen, dat moet wel. Het was 50% kans. Ik zat er in de week. Ik, ja. had, ik, had, ik had het in mijn hoofd. Maken. Oh ja, Mirko. Dan moet je even op het scherm bij Mike. Nu even oh. gaan kijken. Yes. Uh, want die heeft de tweede scherm. Uh, ja. Drie foto's van Trump. Over, het ging allemaal over zijn uh, aanhoudingen en dingen rond rechtszaken. Welke foto werd niet met AI gemaakt? Wat dat, was dat foto A, B of C? Je kan... Als je er een beetje kennis van hebt, dan. Ja, zou volgens je... mij is foto B. Niet met de eh, R. niet met hij die is wel met de R gemaakt. Sorry, excuse, draai je me eens om. Sorry, B We is wel met niet AI. met de R. Uh, nou, het zal dan. Uh... Ik denk. Foto A. Ik denk, ik, nou A of C, ja, beide. Maar B, in ieder geval, B is in ieder geval heel duidelijk. Ja, ja. Uh, voor welke ga je? Nou, dan A. A's voor C, foto D. A, en dat is goed. En ja, ja, inderdaad, op foto B zie je Trump ook wel heel onrealistisch tussen allemaal mensen liggen. En ja, dan. en ik denk zoals Ze houden zich nog niet op die manier vast, vermoed Oké, okay. Mickey, dit is de volgende vraag. Jullie gaan goed hoor. Uh, welke film trok meer bezoekers? Was dat Barbie of Oppenheimer? Ja, Barbie. Barbie. Barbie was meer toegankelijker. Ja, was ook wel, alweer, het was wel echt een slechte film. Ik had, ja, dat vond ik ook. Ik vond Barbenheimer vond ik beter. Dat was uh, inderdaad goed. Jullie hebben drie fouten tot nu toe. Dus jullie doen het nog best wel oké. Okay. Ja, hij moet wel een beetje opzicht volgens mij. Ja, want er moeten, nog twee, nummers, we ja, moeten nog twee nummers. Er moeten nog twee nummers. Nee, drie maar, dit uur. Ja, maar dat komt wel goed. Uh, Mirko. Zelfs, Wie was de meest gestreamde artiest wereldwijd afgelopen jaar? The Weeknd, Taylor, Taylor Swift, Swift of natuurlijk. Bad Bunny? Taylor Swift. Taylor, en Taylor Swift en de de hey, Sorry, de maar ik, vind nee, ja, ik, ik de hou echt niet van Taylor Swift. Ik vind het zo saai. Uh, Taylor, Taylor Micky, Jij hebt even een uh, luisterfragment. Luister ja? goed. Hoe vaak denk je aan een? Oh, oh, <laughs> Hoe vaak uh, denk jij aan puntje puntje? Wat zeg. werd daar gezegd? Wat ontbreekt hier? <laughs> ah. Wat, dacht ik? Wat dan? Het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk. Oh. <laughs> Hebben heb, heb jullie dat een beetje gevolgd? Het nee, Romeinse nee, ik, ja, Rijk. Vond ik vond het raar. Zo dom. <laughs> het zo, mannen het was mannen, mannen zo schijnen meer dan dagelijks aan het Romeinse ik vind Rijk. Ik het echt een nep masculie Ik denk elke dag aan Mongolië. Boom. Het oude Mongolië. Genghis Khan. Bam. Dat okay, Genghis is Kaan. Hoeveel, voor... hoeveel mensen heeft die kerel vermoord? Merco, heel veel mensen. Ik wou net zeggen, Mirko, voor jou ook een luisterfragment. Luister goed. Wie zei dit? Ja, Geert Wilders. Dat gaan we ook even met invullen. De een Brabantse accentje. 35! En dat is goed met Brabant, 35 zetels. De eerste exit wel? polls die binnenkwamen op de avond van 22 november. Hoek. Charles werd gekroond tot koning van 15 landen. Maar van welk land niet? Belize, Papua nieuw Guinea of Chili? Chili. Heel goed, Mickey. Want dat is natuurlijk gewoon een eigen land, hè? Of nou ja, het valt niet onder de gemene best. <laughs> uh, um, is dit... Wat proberen exhibit, uh, featuring... deze mensen te, te bemachten in het Van Gogh Museum. Ja, maar 40 euro, oh, dan, dat is niet heel Die suffen stomme exclusieve Pokémon kaart. Waarom... Uh, Pokémon uh, erin. Even Broer, kijken. die wilde ik, oh, ik zo vind graag, dat het zo ontzettend triest. dat Het, het waren Dus Ik wilde die en ook zo graag. De verkoop Sorry. werd gestopt vanwege de overaandacht. En dat nou, niet overaandacht. Er waren gewoon zoveel vechtpartijen, heb ik begrepen. Let op, dat is helemaal niet leuk. Let op op de ja, Let op, Mickey. Ja, weet je hoeveel geld die Mickey, wordt? Mickey, ja? Formule 1 fan. Welk record brak Max Verstappen dit jaar niet? De snelste pitstop ooit, meeste opeenvolgende overwinningen of het hoogste winstpercentage? De, meeste pit, de snelste pitstop ooit. Maar ja, van wie was die dan wel? Dat hij niet dit jaar. Huh? Dat ging niet door. Van wie was die wel? Ja, van die je was, wie was wel. toch? Van McLaren? Ja, dit jaar wel. Ja, dat klopt. Nog steeds drie fouten, maar slechts. Uh, Mirko, dit moet jij weten. De rente op studieleningen stijgt vanaf volgend jaar. Hoe hoog wordt het in 2024? <lacht> ik zal jullie vertellen: ik heb geen. follow idee, omdat ik geen studielening heb. <lacht> uh, ik, ook ik ook niet. Ik ook niet. Nee. Het, het was toch een, drie punt, drie punt twee? Dit We vullen 3,2 in, maar het is 2,56%. En dat is vijf keer zo hoog dan het nu is. Daar ging het vooral om uh, over de tijd. erg privilege. Die hebben nu. jullie helaas oh. fout. Uh, Mickey, een mooie afsluiting voor jou met je favoriete vrienden. Hoeveel bleek er jaarlijks naar fossiele subsidies te gaan? 40 miljard, 60 miljard of 55 okay, dat miljard? Oké, is, maar is, deze vraag klopt dan niet. En daar ben ik echt pissig over. En NS, fossiele subsidies bestaan feitelijk gezien niet. Nee, oh, okay, belastingkortingen, maar... dat soort dingen. Okay. Nee, nee, nee, nee, dat neem ik. En dat was echt kwalijk. Want ze gaan daarmee mee in dat stomme frame van Extinction. Bij en dat hun kinderen waarschijnlijk bij die groep zitten... Fossiele subsidies bestaan gewoon feitelijk gezien niet. Dit is gewoon, gewoon slecht. En dan vragen zij zich af: Oh, welke zijn het voordelen? Oké, ja, sorry, voordelen. sorry. Okay, sorry maar dan wil ik even zeggen. Ja. Hoeveel was dat? 40 sorry. miljard, 60 miljard of 55 miljard? 40 miljard. Het minste van de opties, dus. Ja, maar dat was meer dan het, uh, de industrie zelf zei. Uh, 14 van de 18 oh. hadden jullie er goed. Applausje even voor deze, uh, dit nieuwe team. Jullie zijn, uh, jullie zijn voor 75% goed op de hoogte van afgelopen jaar. Dat is natuurlijk prachtig om dat te zien. We gaan nog even naar de nummer 3 van Mike. Nummer twee. Uh, de, de nummer 2 al. Gaat hard. Ja. Oh, net was het dus ook bij mij de nummer 2. Yeah. Ja. Groot. Uh, een band waar je veel naar hebt geluisterd. Ja, ik. ik heb dit jaar veel geluisterd naar Blink-182. Die hebben dit jaar een nieuw album uitgebracht. One More Time. Het, het eerste album in de, nou ja, de meest populaire line-up sinds. Ik geloof 2011, 2012... Nou ja, goed. Ik heb uh, heel lang getwijfeld welk nummer van One More Time ik wilde doen. Maar ja, ik kwam toch steeds terug op uh, mijn favoriete nummer van het album: Blink Wave. Gewoon een lekker catchy nummer. Uh, en ook niet uh, te veel herrie voor op de radio's of op de late avond. Dus uh, mijn nummer 2 in de top 10 uit de 2013. En daar is Blink met Blink Wave. Blinkwave, Wave, Blink 182 nummer 2 van uh, Mike uitgekozen. Natuurlijk, hartstikke goed. We gaan meteen door naar de volgende nummer 2. Zo meteen het overzicht. Het ultieme overzicht van het Zandvoort kwartiertje van 2023. Maar eerst nog een nummer met heel veel artiesten. Mirko. Heel veel artiesten, eentje toch? Philly gewoon. Ja, nee namen precies. Nou, van van, van, van uh, druk naar rustig naar weer heel druk. Dancemuziek in dit geval. God Invented Radio van Philly. Geen verdere uitleg. Let's go. Heel toepasselijk op de radio, natuurlijk. En als God dit had uitgevonden, nou ja. Okay. We zijn nog steeds op uh, ZFM Zandvoort. Jammer in MM's. Nog tot 12 uur de eindejaarshow van ons programma. Volgend jaar zijn we natuurlijk gewoon weer terug op de laatste vrijdag van januari. Dit was de nummer 2 van Mirko in de top 20 2023. Wat een heerlijk nummer. Ik ga ook bijna geloven inderdaad dat... Uh, ja, dat feestje ja, dat wordt goed gebouwd. Dat, de radio. dat ga ik bijna geloven. Nou, ah, heel goed. Ja, dat is, dat is de bedoeling, hè? Nieuwe Lekker. religie. Mirkoïsme. Nou, nou, dat klinkt wel een beetje te veel van het goede. Oh, jammer, jammer, Wink. Uiteindelijk en dan toch niet. Nou, oké. Okay. Oké, okay, goed. goed. Nou, mooi. Uh, we zijn aangekomen op het uh, overzicht van Zandvoortnieuws. Want we hebben natuurlijk een beetje over landelijke dingen gehad het afgelopen half uur. Maar Zandvoort uh, staat ook altijd centraal in ons programma in het Zandvoorts kwartiertje. En dit keer het 2023 kwartiertje van Zandvoort. Maar dan wel echt een uh, kort kwartiertje dit keer. Maar dan mag niet uit. Kort, kort, kort kwartiertje inderdaad. Minder dan 10 minuten hebben we ervoor. Zo, dan nou, moet we even zijn snel maar vier minuten uitgelopen. Dat valt mee. Uh, een paar steekwoorden. Nou ja, het parkeer blijft natuurlijk aangepast. Het college stelde een aantal dingen voor. Was de oppositie het niet mee eens? De meerderheid heeft het wel aangenomen. Punt. En dan het volgende -item. Uh, De item. Een hert in stand voor dat hoofdpijn op 2 maart. Heb je die ook voorgestemd? Jij hebt tegengestreek. Ik ook wel even? Sorry, ik ben hier uh, wel een andere stemming. Ja, Gaat het wel ook over parkeren, zeg maar. Sorry. De, verslaggever weet, de verslaggever weet altijd beter. Nee, dan de ik, ik zelf, hou je uit je voet. Snel, ga door, um, door. En een hert ging in uh, maart uh, op bezoek bij apotheek Beatrix pas Zou die hier hoofdpijn hebben, werd toen gedacht. Uh, het ging om het hert Blankebeel, wat uh, een paar weken later werd neergeschoten in Zandvoort. dat ook nog tot een aantal ophefpuntjes ja. uh, ja, geleid. Dus uh, dat was ook nog wel bijzonder. Mirko, dat heb jij ook nog wel meegekregen, denk ik. Ja, nou ja uh, wij hebben heel goed contact met Willem. En, uh, Willem van der Sloot. Willem van der de Sloot is ons hertenfluister. Dank je wel voor de context. En uh, nou, die, die kent echt heel veel herten in dit dorp gewoon van uiterlijk. Hij heeft hem ook de naam gegeven, oh, Blankenbeel. Ja. En ja, het was in het begin toch wel een beetje dubieus... of het nou uh, uh, wel de bedoeling was dat hij was doodgeschoten. Nou, uiteindelijk bleek dat hij inderdaad wel een verwonding had waarvan het, je zou kunnen zeggen... oké, okay, het, is, het is terecht of dus niet. Maar in ieder geval de procedure was, ja, kon beter. Het was niet slecht, maar er was wel wat terechte kritiek. Daar zijn toen nog gesprekken over geweest. En dat is nu, als het goed is... hopen we voor het volgende hert verbeterd... zodat er niet in ieder geval zomaar meer een hert wordt afgeschoten. Goeie um, zometeen nog even over de experience van Mike en Mickey op het circuit. Nogal regenachtig. maar Zo. Jezus. Maar God. eerst... Uh, even op chronologische volgorde: het buurtfeest in Stantwoord Nieuw-Noord. Het uh, was een groot succes. Het was ook mooi om daar aan mee te werken... vanuit Stantwoord de site Het weer was natuurlijk heel goed op, uh, op 27 ja. mei. Toen wel, inderdaad, Mark. Heel goed. Uh, en we gaan het uh, komend jaar... kan ik nu alvast verklappen... ja, kan ik nu alvast verklappen... Dan gaan we het weer doen, het buurtfeest het in Nieuw-Noord. Dus dan, uh, oh. is iedereen natuurlijk woep, woep. welkom. Woep. Met ook en een markt... en de verschillende informatiepunten voor kinderen... en oud, jong en oud is dus er wat te doen... Een buurtfeest in een wijk waar normaal niet zoveel wordt georganiseerd, maar nu dus wel. Dankzij Stand for Decide. Uh, Wilders kwam nog even op bezoek. Waarschijnlijk ook bijgedragen aan de enorme stemmen die hij heeft gehad. Ja, maar, maar dit vind ding. wel dingen. Wilders is heel erg in het nieuws geweest. Maar wat veel interessanter is, is dat onze minister van Justitie en Veiligheid. De Die is ook langs geweest. Maar weet je wat nog interessanter is? Ja. Zij zijn daar allemaal geweest. En de, de burgemeester die uh, twee weken geleden. Dat is morgen nog terug te luisteren op de radio trouwens. Bij Goedemorgen Zandvoort. Met een herhaling met terugbrek op 2023. Die heeft twee weken geleden uitgehaald naar deze twee bezoeken. Geert Wilders en uh, je cirkels die natuurlijk even kwamen kijken... toen er uh, nou ja, iets meer dan normaal overlast was uh, tijdens drukke zomerse dagen. En de burgemeester die zegt nu eigenlijk gewoon van... ja, ik vind dat eigenlijk totaal overbodig en ook een beetje onzin. Zeker de minister die hier alleen maar komt praten... en eigenlijk helemaal niks komt geven. Geen extra mensen, geen, geen extra middelen. Uh, handhavers vragen al heel lang om uh, wapenstokken bijvoorbeeld... ...is morgen terug te luisteren... ...maar dat vond ik ook nog wel interessant hieraan... ...want op dat moment... Nou ja, en, uh, en Zei hij er namelijk niet heel veel over. Nou ja, maar en, en eerder, kon je ook wel merken dat het niet heel erg op prijs stelde. Kijk, uh, iedereen die heeft het over Wilders. Maar er is een zeker raadslid in het dorp. Wat dat hele domino effectje heeft gecreëerd. Ik zal ze nou maar niet noemen. Want dat zou zelfpromotie uh, zijn. Maar, maar, maar, maar nee. We maar op maar uh, ja. nou ja precies. Door, door mijn media aandacht. Die pronk door ongeveer Facebook postjes gekomen. Is uiteindelijk de minister en Wilders en dergelijke. Zijn allemaal gekomen. Maar het is natuurlijk. Totaal terecht, in die zin wat, wat, wat de burgemeester zegt, hè? Uh, David Molenburg dan. Uh, want ja, je kan niet zomaar langskomen en niks doen. Ik vind dat vanuit zijn positie helemaal, helemaal logisch. Dus uh, kan ik me helemaal in vinden. Maar morgen, ja, verder is niet morgen mijn... Morgen tussen Dus luisteren, taal. ja. Um, uh, Mike en Mickey, we, gaan, we lopen op naar de Formule 1. Maar eerst... Dat evenement ging ook door zonder reuzenrad op het Badhuisplein. Hebben jullie hem nog een beetje gemist, Mickey? Het Zeker. reuzenrad dit jaar. Het reuzenrad hier ja. uh, bij je bedoeld op ja, de boulevard. Hebben jullie hem nog een beetje gemist dit jaar? Eigenlijk wel. Ja. Ja. ja. Dat was natuurlijk ook heel raar dat dat op een gegeven moment wegging. Uh, er zou uh, kritiek zijn van bepaalde ontwonenden... waardoor het dit jaar niet doorging. Ja. Volgend jaar is de inzet van de wethouder om het wel terug te halen... Dus ja. We kunnen weer allemaal blij en gewoon genieten van een mooie skyline in Zandvoort. Uh, overigens wel een interessante partij waar die wethouder vandaan komt. Uh, gelineerd in deze kritiek. Ja. Maar dat mogen de mensen zelf thuis <laughs> maar even gaan lezen. Uh, dan over de Grand Prix. Uh, dit jaar was er geen Zandvoortdag, geen bewonersdag voor de Zandvoort. Dus op de donderdag voor de Grand Prix weekend. Uh, maar Mickey en Mike, jullie waren wel getuigen van ja. de kwalificatiedag. Hoe ja. was dat? Ik was er alleen zaterdag. Mickey was er geloof ik het hele weekend ik was niet alleen echt, ik heb denk ik nog nooit zo'n helse ervaring gehad bij een sportevenement. Ja, wat een blote weer. het was het evenement zelf was echt perfect hoor. het was echt top. het was superleuk. de races waren echt geweldig. dat was fucking vet. het enige probleem was het weer. en als je dan een duinticket hebt of überhaupt een tribuneticket zonder overkapping, dan is het echt ja. wel serieus. het was echt ja. een hele zware ja. dag. Ja, want even... het was Ijs en ijskoud, ja. want je zat midden op de wind. Het regende pijpenstelen af en toe. Ja. En als je dan eindelijk een zonnetje had... en je droogde eindelijk een keertje ja. op... dan was je aan het wachten op de volgende race. En op het moment dat die begon, dan begon het kei ja. en keihard te gieten... En je zag hem al en het ergste was dat je dus aan links zag je hem aankomen. Ja. En je kon er niks aan doen, ja, nee, behalve ja. jezelf een beetje voorbereiden Laten mentaal. we inderdaad even voorop stellen. Kijk, ik vond het uh, heel leuk om een keer bij een Formule 1 uh, evenement te zijn. De kwalificatie nam op zaterdag. Ik keek er ook heel erg naar uit. Maar inderdaad, het begon toen we om acht uur op z'n Q waren al met regenen. Dan heb je het al koud. Dan begint de Porsche Super Cup. Dan gaat het wel. Dat was wel lekker. Lekker droog was het geloof ik voor die practice ja. of zo. Prima te doen. Hè. Dan krijg je... Formule 1 free practice, ook leuk. Ja, en daarna ja. begon echt echt ellende. Want toen ging het echt continu hard regenen. En dan sta je op ja. de duinen. Ijs en ijskoud. Formule 2 werd afgelast. Ja. dan denk je echt, ja, weet je. Ik denk dat ik echt iedereen in de duinen... die heeft echt om een uur of elf gedacht, we gaan naar huis. Ja, precies. Ik, ik hield het ook echt niet vol. Op een gegeven moment dacht ik echt van... ja, weet je, fuck die hele kwalificatie van de Formule 1. Ik ga nu naar huis. Het ja. was zo erg afzien. Ja, echt Het koud. was niet normaal. En de kwalificatie was... Hey, ik ben blij dat we zijn gebleven, want wat een spannende ja, kwalificatie. Echt een kwalificatie. Ja, een uh, Het scheen oh inderdaad wel ja. spannend te zijn. Ja, verstappen in de laatste van de pol, pak iedereen oh, los. En maar... een regen ook -okay, ja, ja. die baan. Was ja, echt het was echt heftig. Was was echt heftig. Maar ik ben wel gelijk om vier uur naar huis gegaan. Ja, ik heb toen daarna nog even de Porsche -cup gekeken. En uh, in, in het zonnetje gelukkig, want ik het kon ik een beetje opdrogen. Maar... Dus ik thuis kwam ook hoor. Ik heb de warmste douche in tijden ja. gepakt en uh, lekker droog, want het was zo ontiegelijk koud. Ja, ja nou, dat uh, mooi om deze ervaring nog even te delen. terugblik natuurlijk ook op 2023. Uh, ik weet nog van die dag, ik was uh, verslag doen uh, van de oranje gekte in ons dorp. Hè. Iedereen die, uh, die door Zandvoort liet, uh, liep, ook door Nieuw Noord natuurlijk. Met Zandvoort is hij met de camera gewoon even langs de stoet, uh, langs mensen met een bijzonder verhaal. En uh, wij ook halverwege waren bij het strand. Nou, nog even kijken. Er was volgens mij Grand Prix Radio werd uh, op een strandtent uitgezonden. Ja. Toen ging het ook keihard regen En gelukkig waren we toen net klaar. Maar het was ook niet te doen met vuilniszakken over onze camera's... En uh, kijk, voor de race en voor de sport is het denk ik heel spannend. Dus als je thuis ja. zit te kijken ofzo. Ah, ja. Zeker respect, een, ja, een sensatie. Ik heb het al een van zondag. Ja. Race met meeste in haar acties in de Formule 1 ja. ooit. hè? Ja, ja, ja, ja. Die zondag, de race heel zelf, was ook voor ja. perfect. De ik actie was, was door de Ik room. was ook echt dat ik er voor thuis zat. Ik zat ook echt <laughs> op het puntje van de bank. En holy shit, wat was dan een race, zeg. Uh... Jezus. Dat belooft wat voor volgend jaar. En dan hoop we ja. natuurlijk op beter weer. Maar die, die regen natuurlijk brengt ook wel wat spektakel. Dus het is altijd even daartussenin. Want ja, als het gewoon lekker weer is... dan uh, is het gewoon achter elkaar aanrijden. En uh, kijken waar het schip strandt. Ja, op Mickey, vaak dan. Wij sluiten dit uur ook af. Heel toepasselijk met een nummer van jou. Uh, Rogue. Uh, ja, Emerald. Wederom wederom Rogue. En dit um, is het lied Emerald. Het is gewoon een, echt een lekker nummer. Um, ja, ik zou zeggen, gewoon luister. Gewoon lekker. Tot in het laatste uur zo meteen. We were just children, heaven was a I wish I could say that the keys that you were searching for And the giants of the past have turned to dust The world is ours to take And no, it's not too late it's not too late The world is ours to take And no, it's not too